Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans wordt steeds groter dat Joe Biden de nieuwe president van Amerika wordt. In de staat Pennsylvania ging Trump lange tijd aan kop, maar nu heeft Joe Biden hem ingehaald, meldt CNN... Komt niet helemaal als een verrassing, zegt correspondent Arjen van der Horst. Aanvankelijk had Donald Trump daar een ruime voorsprong... maar toen begonnen ze met het tellen van al die honderdduizenden poststemmen. En je zag dat Joe Biden ook in die grote staten, hè, belangrijke swings in Pennsylvania... heel snel die achterstand aan het inlopen is. Biden stond al voor in Georgia en nu is hij Trump dus ook voorbij in Pennsylvania. Als Biden daar echt de meeste stemmen haalt... dan kan hij binnenkort de verhuisdozen inpakken en naar het Witte Huis verkassen... Biden wordt dan de nieuwe president van de Verenigde Staten. Er liggen weer minder mensen met corona in het ziekenhuis. Op dit moment liggen er daar 2445 mensen. Dat zijn er bijna 70 minder dan gisteren. Voor het eerst sinds dagen zijn er afgelopen dag... wel meer nieuwe coronagevallen bijgekomen. Het gaat om 7272 besmettingen. Een man en zijn twee zoons moeten levenslang de gevangenis in... voor vier moorden in Enschede, heeft de rechter bepaald. Een levenslange gevangenisstraf. gevangenis eraf. Niet enkel vanuit het oogpunt van vergelding... Maar ook omdat de samenleving maximaal tegen u moet worden beschermd. Twee jaar geleden werden vier slachtoffers doodgeschoten in een gebouw waar een bedrijf met hennepkweekspullen zat. Waarom is nog steeds niet helemaal duidelijk? En leuk nieuws voor Naline School uit Ede. Ze is plus-size model en nu mag ze voor Nederland meedoen aan de top of the world plus-size verkiezing. Ik ben moeder en ik ben 34 en dan ga ik nog meedoen aan zo'n internationale verkiezing. Dan had ik nooit verwacht dat ik dat, uh, ook niet in mijn modellenwerk dat ik dat ooit nog een keer zou doen. Naline is geen onbekende in het wereldje. Je kunt haar ook kennen uit De Linda, Vrouw Magazine of Panorama. En binnenkort gaat ze dus misschien internationaal. Al is de winst niet het belangrijkste, zegt ze. Gewoon alleen al hier aan meedoen en, en ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor vrouwen... en inderdaad voor meiden die nog in de puberteit zitten. Ja, dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Eigenlijk had Naline nu op een groot podium moeten schitteren... voor de misverkiezing, maar door corona is dat allemaal online. Vanaf 16 november kun je op de stem. Krijg je het weer nog? blijft helder vanavond en vannacht. En het koelt flink af, het blijft net iets boven nul. Het weekend zonnig en droog en een gaat op 15. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N200, Amsterdam richting Halweg. Tussen de aansluiting met De Ring en Halweg is de vertraging een kwartier. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Tough, it's bad. Make me I'm uh -huh.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 ik kan niet opaan. Ik hou van mij. Om mij kan ik ten minste bouwen. Ik hou van mij en ik laat me nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en neem niet voor even. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. Ik ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij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 want ik ben verder weg de leukste die ik ken Ik hoef mezelf zo nodig van mij niet te veranderen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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tijdens de tweede coronagolf zijn tot nu toe al meer dan duizend patiënten naar een ziekenhuis in een andere regio overgebracht. Het ging zowel om IC-patiënten als patiënten op een gewone verpleegafdeling. In de eerste golf werden 1500 patiënten overgeplaatst. Ook in Rotterdam krijgen BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren, een bonus van 300 euro netto. Net als de gemeente Amsterdam en Den Haag geeft Rotterdam hun dit bedrag voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De rechtbank in Almelo heeft drie mannen tot levenslang veroordeeld voor vier moorden in een gross shop in Enschede, twee jaar geleden. De drie veroordeelden zijn een man en zijn twee zoons. Het weer vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht komt het af tot dicht bij het vriespunt. It's all I've I, I'm here to spread love all over the world. Goedemiddag, Zandvoort. Dit is ZFM Live. We zijn in de middag. Zometeen welkom in Zandvoort en natuurlijk volgen we de verkiezingen. yeah